Anders was ik vast eerder naar huis gekomen. Ik maakte een wandelingetje. Ja, ja, dat meende ik al te begrepen. En hoe gaat het met je dovers nu niet Heb je de toverkring goed geoefend? Nou wel of, en het gaat reuze goed hoor, als je eens wist wat een plezier ik al van die toverkring heb gehad. Plezier? je. waar? Als ik vragen mag, waar heb je die oefeningen dan wel gedaan? Het schiet me beesten binnen. Hoe gevaarlijk, ik bedoel, nou ik wil maar zeggen dat je met één zo'n toverkunst eigenlijk al meer kunt doen dan ik zou wensen. Nou jij begrijp me goed, ik wil, ik wil nou niet zeggen. Nou, waar maak je je toch druk over? Ik heb die toverkring geoefend en het was leuk hoor. Oogoboeroe, heb ik een beetje voor het lapje gehouden. Oogoboeroe, dat kan gelukkig geen kwaad. Nou, Salomo ook. Uitstekend.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 Nee, hey, niks daarvan. Ik heb me niet bedacht. Ik heb beloofd dat ik een tovenaar van je zou maken. En je weet dat Eucalyptus haar belofte ook deed, Ja, dat weet ik. <laughs> Daar kun je dus op rekenen. En deze tweede toverles, Policie, zal een belangrijke les worden. Nog belangrijker dan de eerste? Veel belangrijker. Hey, je maakt me nieuwsgierig.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 Vannacht of op woensdagnacht. <lacht> ik weet niet of we vanavond nog tijd genoeg hebben om een hele les te geven. Maar goed, we zien elkaar dus op de open plek. Dag, policie. <lacht> Tot kijk, hoor. Dag, Eucalyptus. Ja. je hebt me erg nieuwsgierig gemaakt. Ja, hoe gaat ze nou? Het is goed dat ze niet vermoedt wat ik allemaal gezien en gehoord heb. Polis is zo weg. Ja, kom maar tevoorschijn. Eucalipta is verdwenen. Hier ben ik. En hier is Salomo ook. <gif> je gaat er toch zeker niet heen, Paulus? Na die toverles? Ja, wist hem waarachtig wel. Jullie zullen toch eens zien wat ik er allemaal van opsteek? Het mm, komt mij voor, Paulus, dat je al het een en ander weet. Ja, jij hebt in het heksheurtje gezeten, hè?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 Als je er later maar geen spijt van krijgt. Laat dat maar aan mij over. Je zult dus zien hoe mooi alles af zal lopen. Uh, wacht maar af. Tot, tot, tot woensdagavond. Hmm. Tot woensdagavond dan. <middels>